De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Je kunt right matches, but that won't make you smart. You can laugh in I'm blah, You big boboes. Now I'm the prize invention. You're the image of yourself. Forget your cares, you disapproving stares. I'm not you trying to jump your borders. Just as your nieces and your daughters. I'm flat as a soul, I'm happy as a clown. But you don't know the kind of man I am. Little fish swimming in a jealous show. Now my net is overflowing. Suddenly I seem to be all seeing and all knowing I got something right here you might want to hear I have no feeling I don't lend it here If your rent money is in arrears We'll be striking up a symphony bandstand Longer hair and loose tooth There'll be pirouettes and startling out and I'll be faithful in Elvis Costello, dadige en uh, het bijzonder van de man... is dat je nooit precies weet waar je aan toe bent met hem. Daar, het gaat om genres. De ene keer is hij uh, in de rock roll dan weer in de country. En hier uh, is hij dan weer als jazz interpreter aanwezig. En je hoorde met A Voice in the Dark... een nummer dat je ook kan vinden op de meest recente cd... van Elvis Costello, National Ransom. En de man komt naar Nederland toe. En dat zal maar gebeuren dit jaar, maar dat duurt nog wel een tijdje. Het zal niet deze lente zijn, niet deze zomer, maar pas in de herfst. Want... Het management van de Oosterpoort heeft Elvis Costello geboekt... voor een optreden op 8 november. Dat duurt dus nog een hele tijd. En twee dagen later, de tiende, dan zal die staan in de Melkweg in Amsterdam. Elvis Costello dus. Welkom bij het tweede gedeelte van De Nacht. Klinkt anders hier bij De Varen op Radio 1... waarin je weer kan luisteren naar muziek van alle genres... van alle tijden en van alle windstreken. En we hebben het komend uur aandacht voor een aantal sterfgevallen. Ja, want er ontvielen ons... De afgelopen week weer een aantal personen afkomstig uit de wereld van de rap, afkomstig uit de wereld van de schlager, afkomstig uit de wereld van de jazz en ook een van het oude Italiaanse lied. En er zijn nog studiooptredens van Agnes Obel en, en Heijn. die had ik ook nog voor je klaarstaan. Maar eerst Eliza Doodlelo. It made me think of what I'd miss. Do you believe it? You. Albert en de Tijuana was behoorlijk populair in de jaren 60 met onder andere de Tijuana Taxi. en dit was een andere hit van het ensemble. Je kon Herb Albert met zijn blazers en muzikanten horen in Flamingo. en daarvoor hoorde je dan die luister met recent werk onder de titel Skinny Jeans. Het is weer een paar jaar geleden dat de Israëlisch-Franse zanger Jael Naim. regelmatig op de Nederlandse radio te horen was met New Soul. En afgelopen najaar kwam er in Frankrijk een nieuw repertoire van de zangeres Uitjaël. Naïm die samenwerkt met David Donatian. Het nieuwe singeltje, de nieuwe plaat die de twee gemaakt hebben, die heet Go To The Wevel. Komen ze binnenkort naar Nederland? Deze twee mensen, nee, dat zit er niet in. Als je ze wilt zien, dan zal je even de grens over moeten. Uh, dat zal dan moeten zijn op 8 juni, dan is er een optreden in Keulen... En een andere optreden dat heb je gemist, want uh, Jarl Naïm stond afgelopen avond in de Orchelle Belgique in Brussel. Go to the river, de nieuwe single voor Jarl Naim samen met David Donatien en Go to the river Stevens, de titel van een album dat zeer binnenkort zal uitkomen van deze Israëlisch-Franse zangeres. En de rivier is vaak een inspiratiebron geweest voor componisten, onder andere voor Johnny Mercer in 61 en Louis Etten. Lee Wittenauer gaat ermee in de gang. Vorig jaar dat van Gieters Lee Ritten oude de CD verscheen, Six. String Theory en daarop laat hij zich bijstaan door vooraanstaande uh, vrienden die ook beroemd zijn. George Benson onder andere was ook te horen in deze Moon River en uh, het orgel uh, doorgespeld. Dat was van Joey De Francesco. Moon River, zoals ik zei, werd in 1961 geschreven door Johnny Mercer. En die deed het samen met Henry aan het Mancini en het werd destijds gebruikt voor een film. De film Breakfast at Tiffany's, waarin ook uh, Audrey Hepburn te zien was. Er is ook een vocale versie ooit in de geweest. Met Andy Williams in de hoofdrol. Maar nu dan een recente instrumentale uitvoering van dat Moon River. Nog twee plaatjes waarin een rivier of de rivier centraal staat. Dit is een hele bekende uit 1966. Je hoort de stem van Tina Turner. When I was a little girl. Het is bijzonder opzienbaar in deze plaat van Ike en Tina Turner. En hun naam was meteen gevestigd. Mede te danken aan Phil Spector die wat het mede gecomponeerd... dit River Deep Mountain High in Europa een gigantisch zit. En in de Verenigde Staten, daar is het een paar weken in de top 100 geweest. En na die paar weken onder aangebungeld hebben, toen vloogt hij er weer uit... Phil Spector was woedend en die weet het floppen van de single aan de media. Dat had je toen ook al, de media kregen de schuld... want die hadden een uh, slechte kritiek geschreven over dit Riverdeep Mountain High. Maar de media hebben toen ongelijk gekregen... want er blijft nog altijd na al die jaren een briljante single voor Ike en Tina Turner. Nog een rivierplaatje, de nieuwe single van Agnes Obel, de Deense zangrest die zo engelachtig kan zingen, die heet Riverside. Ik laat je niet de single horen, maar de uitvoering die 30 november jongsleden op de vroege ochtend klonk in de 3FM-studio. By the boats Everybody goes to be Alone Where you won't see any Rises and down to The river we Will run When by the water We drink to the trees we'll at the stone on the Riverbed I can tell From your eyes You've never been by the river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 Why do I go hero? Ooh. Oh, my God, I see. Agnes Obel uit Denemarken en in mei zal ze een drietal optredens in Nederland geven. In uh, Groningen zal het zijn op 29 mei, een paar dagen eerder in Breda. Dat zal zijn de 26e en haar tour door Nederland begint op de 10e mei in Amsterdam in de Melkweg Agnes Obel. En je hoorde haar met uh, Riverside en dat is dan de titel van de uh, nieuwste single van haar. Maar zoals ik zei, ik liet je een andere uitvoering horen. Niet de single versie, de officiële single versie, maar de versie zoals die... 30 november klonk in de vroege ochtend in de studio van 3FM... bij het ochtendprogramma van Giel Beelen, Agnes Obel en Riverside. De sterfgevallen van deze week. Afgelopen dinsdagochtend op 41-jarige overleden de rapper Nate Doc, die vooral bekend is geworden... Door de hit Regulate, wat hij samen met een andere rapper maakte, Warren G. Ik laat je Nate Dock horen. O jee, zul je denken, rap op Radio 1 midden in de nacht. Nou, de man heeft ook nog een uh, ander repertoire op zijn oeuvre staan. Hij blijkt zwaar ook nog uh, te kunnen zingen, Nate Dock. Another sad story. Oh yeah. I only call when I'm morning. But she acts like we kid all day. It's a quarter past midnight. Don't it make you mad? You can't find his ass. Seven hours passed since he called you last. Only Afgelopen Dinsdag is hij overleden. 41 jaar is hij geworden, niet echt oud. En hij kwam al geruime tijd met uh, zijn gezondheid. Daar had hij problemen mee. En dat is hem dan eindelijk fataal geworden. 41 jaar is hij geworden. En wat je van hem hoorde, dat was uh, another short story van deze Nate Doc. Niet echt zo'n boze rapper. Een beetje zieke rapper was het verder. Maar af en toe dan zong hij ook nog wel eens wat. En dat uh, vocale nummer dat is dan te vinden zoals we op die CD die van hem in 2001 uitkwam. Music and me. Warren G. en Natok hebben samen nog een keer een hit gehad met Regulate. Geen 41, maar 91 jaar oud. Jawel, dat werd de Italiaanse zangeres Nila Pizzi. Is vooral heel bekend geweest in de jaren 50 en begin van de jaren 60... En een bijzonder uh, detail van haar carrière is dat zij uh, een tijdje de tegenwerking heeft gehad van niemand minder dan Mussolini. <laughs> en waarom? Mussolini vond namelijk dat haar stem te sensueel klonk op de radio. Dus vandaar dat uh, haar platen een tijd lang niet te horen waren geweest op de Italiaanse radio. Maar dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog, want toen is zij een uh, icoon geworden... Daar waar het ging om het Italiaanse lied... is namelijk ook de eerste winnaar geweest... van het beroemde Sanremo Songfestival. Nila nee, Pizzi. Miss Mary Jones Napoli... venendo dall'America. Per imparare tutte le canzoni, ma quando canta che confusione. alla prese non è un mambo piemontese ma hey mambo no non è tarante mai mambo non voglio morire la non non no mambo italiano prova ad assaggiare pul e baccala oh compa, gridava il giorno tutto spiano cambiando sempre l'italiano ma col suo mambo lei continua sempre in a cantare soltanto hey mambo mambo italiano hey mambo mambo Da non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano non è calabrese non è un mambo piemontese ma è... assaggiare pulpe, e baccalà, oh, e c'è true. Tu vuoi mangiare pasta e fazzoi, dicendo sempre "ehi bambino, non bere molto vino". Poi continua sempre in perterrita a cantare soltanto "ehi mambo, mambo italiano ehi hey, mambo, mambo italiano sì, sì, sì. La storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo, italiano. MAMBO! Nila Pizzi, die kon je beluisteren. Opname uit de jaren 50. De Mambo Italiano. Dat was wat ze zoom zoals gezegd ze is 91 jaar geworden. Deze Nila Pizzi. En ja, ze komt uit Italië. En zoals je ze in het nieuws hebt gehoord... het land al bestaat vandaag 150 jaar... toen was het een koninkrijk, 150 jaar geleden. En in die tussentijd is er het een en ander veranderd. En is er nu een republiek onder leiding van uh, Berlusconi. Dus. Een andere uh, muzikant die ook aardig op leeftijd is gekomen dat is namelijk uh, Joe Morello. Joe Morello is 82 jaar oud geworden en is vooral bekend geworden als drummer van het Dave Brubeck Quartet. En wie kent niet die uitgebreide drum solo in Take 5. Nou, dat is van deze Joe Morello. Ik laat je niet take five horen. Dat ken je ze onderhand wel. Maar een ander redelijk ook ook een redelijk bekend nummer, namelijk Blue Rondo à la Turk. 1959, de openingstrek van de LP Time Out. En die LP die zou in eerste instantie niet uitgebracht worden... ...omdat die nogal wat afweek van wat er op dat moment doorgaans aan jazzrepertoire uitkwam. Uiteindelijk heeft de, de baas destijds van de platomaatschappij... Uh, ...die heeft destijds besloten om het alsnog te doen als een soort van experiment... En het succes was daar. En niet te vergeten, op dat album Time Out stond ook uh, die grote wereldhit die nog regelmatig te horen is Take 5. Je hoorde het Dave Blueback Quartet met op de saxofoon Paul Desmond, die in 1977 is overleden. Op de bas hoorde je Eugene Wright, die leeft nog steeds. In 1923 is hij geboren. En Joe Morello, die hoorde je achter de drums. En die is afgelopen week op 82-jarige leeftijd overleden. Joe Morello, hij is de laatste jaren, sinds 1976... had hij ook de handicap dat hij blind was. Een laatste overlijdensbericht, dat komt uit Duitsland. Uit de ehemalige DDR. Daar had je de muzikant, eigenlijk een jazzmuzikant... Gunther Golasch, stond bekend vanwege zijn klarinetspel. Maar naast het spelen van jazzmuziek... bracht hij ook onterhaltingsmuziek... Uh, en stond hij Duitse slagerartiesten bij om hun platen op te nemen. Duitse schlagers, die kennen we wel, maar Oost-Duitse schlagers uit de voormalige DDR die zijn wat minder bekend. Wir We twee zijn het glücklichste paar op de wereld. We twee, we twee... So hab ich es mir auf dem Traum vorgestellt, heute ist die Liebe keine Träumerei, wir zwei finden täglich das Leben so schön, wir zwei, wir zwei, was gibt es denn Schöneres als sich zu verstehen, im November, im Dezember und im Mai, was sonst nur Wünsche waren, sein. Dat wird in allen jaren für uns zur Wirklichkeit. Wir zwei sind das glücklichste Paar auf der Welt. Wir zwei, wir zwei. Weil du mich so liebst, weil dein Hals zu mir hält, bleibt das Glück uns beiden für dein Leben treu. Schöneres als zich zu verstehen. In November, in Dezember en in Wald. Was sonst nur wünsche waren, seit lange, lange Zeit. Dat wird in allen Jahren für uns zur Wirklichkeit. Wir zwei sind das glücklichste Paar auf der Welt, wir zwei. Wie hier zwaar, weil du mich so liebst, weil dein held zu mir heet, bleibt das glück ons beiden für dein leven treu. Nou, Oost-Duitse slagers, ja, ook dat kan je horen. hier in de dag ging anders in de ka het kader van nostalgie, zoals het dan heet. Je hoorde... De compositie weer Zwaai en het orkest dat je hoorde, dat was van Günther Goulas. Gulasch Golasch moet ik zeggen, Goulas is weer iets anders. en uh, die, die is dus afgelopen week overleden op uh, 87-jarige leeftijd. Draaide dus juist uh, dat Dave rubik kwartet en nou, dat is wel een gezelschap geworden van uh, Kasse Knarren, want uh, Joe Morello is dan. 82 jaar geworden. Het uh, is namelijk ook Eugene White, de bassist die nog steeds leeft... die in 1923 is geboren. En Dave Boebek, ja, die leeft ook nog steeds. 90 jaar is de, de goede man. Uh, is wel in december 90 jaar geworden. Dit wordt Ruben Hein. Even weg van de slager weer terug naar de live muziek. Dit komt uit Spekers met Koppen. Vandaar trad hij op begin van het jaar. 29 januari om precies te zijn... En dit is zijn meest recente single, maar dan met de live versie Somebody To Love, Ruben Heijn. half past four and I'm on my way home I'm walking down that same old street She caught my eye, I've never seen her before I just don't know what came over me I said to her, I want what you won't. We want somebody to love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 applaus voor Ruben Heijn dat hij een ontvangst mocht nemen... op 29 januari jongsleden in Café de Floren in Utrecht. Want Ruben Heijn trad op daar tijdens spekers met Koppen... en een zong daar Somebody to Love. Afgelopen week toen was in spekers met Koppen het optreden van G. Reinders. En dat optreden, althans gedeelte daarvan, dat hoor je zo tussen vijf en zes hier. in de nacht ging het anders. Herman van Veen. Wanneer een liefde overgaat, is men de weg een tijd lang kwijt. En daarna loopt het uit op haat of grove onverschilligheid. Zo gaat het vaak, maar niet altijd. Ik weet een man die veel aan bad, hij kon herdenken zonder spijt. Hij had een ex in elke stad voor de een droeg hij met warme stem nog vaak een vers voor van Villong. Een ander had een kind van hem, waar hij het goed. Vinden kon, hoe vaak hij ook opnieuw begon. Het oude werd hij nimmer zat. Hij had een doel op elk perron. Hij had een ex in elke stad. Hij stierf, in zeer flatteuze rouw stonden de exen bij zijn graf. En ieder dag. Ik was die vrouw, die ene waar hij echt om gaf. Ze liepen samen het kerkhof af, hetgeen op dat rustieke pad. Nog wel wat strubbelingen gaf, toen gingen elk naar haar eigen stad. Maar aan het einde van de laan, bleef erin staan en tallende wat. Naar wie zou zij vandaag eens gaan? Ze had een ex in elke stad.